Inmiddels uh, uh, zit de studio vol met de Classic Concertbestuur. Uh, Frans Visser, die zit tegenover mij, is de penningmeester. Piet Hein van Mechelen, de voorzitter. En Marike Verhulsdonk, die is de secretaris. Nou, dat is een... Uh, een uh, Juist. Helemaal vol. Um, wij willen graag weten wie jullie zijn. Ja. Voorzitter Piet Hein. Nou ja, ik, uh, ik, ik, ik speelde al langer. Ik ah, speel al lang. heel lang muziek, moet ik zeggen. Dat is één. Maar ik speelde ook bij het Heemstede Philharmonisch en bij het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 veel muziek. En dat zijn dingen die, die wel belangrijk zijn, denk ik... voor een totaal klassiek concert. Ja, echt loodzwaar klassiek gaan wij niet doen. Dus moderne componisten van 1950... waarbij, ik heb ze zelf al eens gespeeld... je met de achterkant van de strijkstok op de snaren slaat. En dat iedereen, dat wat mijn vader noemde het altijd... meer moeilijk dan mooi, dat, dat gaan wij niet dat doen. Dat gaan we niet doen. Dus, dat toch gewoon een, ja, die snare is gezet. Penningmeester, gaan we er financieel nog goed voor?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 Entree ja. Ja. en dan het concert. Ik wens u allen heel veel plezier. Prettig om wel. kennis te maken met het bestuur. En we spreken nog af over de doorgang van het volgende concert. Dank u wel. Graag gedaan. Dank u wel.